What is actually going to stop you preaching? What, what we have to do to stop you? Just to make a new grievance. Build your grave. You're not going to stop me.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 er is waar ik kennis kan gaan halen, er zijn olema's waar ik kennis kan gaan halen, dus ik heb je zeggen niet nodig. En dat is een heel gekend fenomeen, uh, spijtig de genoeg bij onze om, dat uh, er is mijn ulema, jullie ulema. En als jullie een beetje op forums hebben gekeken, of uh, voor de broeders die daawa mee gaan doen, die vraag komt constant terug. Wie zijn jullie olema's? waar haal jullie kennis? Wie zijn de ulama's die steunen? En nee, altijd dezelfde vraag. Uh, aan de ene kant heb je een sekte, telefia, die, uh, shallah, uh, de Saudische koningshuis Talafiyah. Zij hebben dan een groep geleerden die zij volgen en al wie valt buiten hun cirkel is geen geleerde en heeft het recht niet om kennis van te nemen en is kada wa kada wa kada, kada daal model en de rest van de benamingen die zij geven. Aan de andere kant heb je de, de, de moslims, Karadawi uh, moslim. Zijn leven is gebaseerd op Iqra en Al Jazeera. Sharia al-Hayat en Iqra. Daar, daar neemt hij zijn aqida van, daar neemt hij zijn fiqh van. Op daar baseert hij zijn uh, huwelijksleven. En heel zijn leven draait om dat. En als in het geval hij een probleem heeft en hij ziet een sheikh op tv vragen beantwoorden, mashallah, een, een sheikh die heel veel noor heeft. Mashallah glad geschoren met een mashallah kostuum die MashaAllah fatawa geeft op tv. Zij bellen hem om vragen te stellen en die man geeft dan natuurlijk alle fatawa die nodig zijn om je hewa te volgen. Welkein geel. Daarom is het verstandig voor een moslim om te weten wat is een alim. En heel veel mensen spreken over de ulema, wat is een alim om te beginnen? Is dat geen normale vraag om te stellen? Als je, als je naar een dokter gaat bijvoorbeeld, je ja, moet toch weten welke dokter dat je gaat. Een vrouw die wil bevallen, die gaat niet naar een oogarts. En logisch, een vrouw die wil bevallen, die gaat naar een gynaecoloog of een vroedvrouw. En ieder heeft zijn specialiteit. Dat onze dien. Een zaak van jenna of naar. Een zaak van hel of paradijs. Een zaak van dwaling of leiding. Is het dan niet verstandig om te zien wie de geleerde is en wie de karaktereigenschappen heeft van een geleerde? Of heeft Mohammed ons zo achtergelaten met een Koran en met een sunnah en hij heeft gezegd van, gelaas, al spreekt met deze twee zijn geleerde, volg hem maar. Hij was aan het nadenken, wisten jullie subhanallah dat elke ziekte die bestaat in de islam is opgericht door een geleerde? Elke ziekte die er bestaat in islam is opgericht door een geleerde. El Mu'tazila, El Qadariya, El Asha'ira, El Murjiya, El En Iedereen van hen heeft een geleerde. Ah ja, zij refereren toch naar iets. Een geleerde die ook, mashallah, en ook kennis heeft. En hij heeft het afgedroogd van het pad van Allah, subhanahu wa ta'ala. Daarom de profeet, heeft ons bepaalde eigenschappen gegeven van een geleerde. En sahabes, die hebben dat ook zo begrepen. En de ayymmen van Al-Sunnah hebben die ook overgenomen. Imam rahimahullah, in een uitspraak, wanneer hem de vraag werd gesteld over geleerden, heeft gezegd: Een geleerde is de erfgenaam van de Profeet Zoals de Profeet S.A.S.A.M. heeft gezegd in de ulama, anbiya, de ulama zijn de erfgenamen van de Profeeten. Toen hem de vraag werd gesteld: Hoe kan een geleerde erfgenaam zijn van de Profeet S.A.S.A.M.? Imam Malik heeft gezegd: Een kind kan enkel erfgenaam worden als die helft bij de geboorte. En hebben bedoelde ermee een kind dat levend geboren wordt. Een dood kind kan toch geen erfenaar, erf, erfgenaam worden? Onmogelijk, want die is dood. Hetzelfde geldt voor een geleerde als hij niet huilt voor de oma. Een geleerde die zijn kennis niet toepast, die niet goedvrezend is, die niet de omme benut, die geen enkele taak heeft in de omme. En waar is zijn kennis dan? Waar, waarom is hij dan een geleerde? Hoe durft hij dan te zeggen: Ik ben een erfgenaam van de Profeet, of te dromen om een erfgenaam te zijn van de Profeet? De allereerste voorwaarde van een alim is dat hij toepast wat hij, wat hij weet. Dat is de allereerste voorwaarde. En Ibn al-Qayyim heeft dat ook uh, vermeld in zijn boek over ulama. De allereerste zaak is een alim, een alim die werkt, die doet wat hij zegt. In de fitna die er nu gaande is in de islamitische wereld. De ulema's zijn de allerlaatste die, die iets te maken hebben met het probleem. Erger nog, er zijn ulema's die zich bezighouden met de omma verder in de put te duwen. Zelfs over al-Qaddafi, die vuile mushrik, die kefer, die vervloekte kefer, die hond. Kaatalahullah. Zelfs hem zijn er ulema's gekomen die hebben gezegd. Je moet de leider gehoorzamen. Geef die leider waar leeft hij en waar leeft de ummah. De ummah huilt dagelijks van haar kinderen die sterven. Van de vrouwen die worden verkracht en gedood. En die alim is in een helemaal ander leven en plaats. Waarschijnlijk leeft hij naast de Qaddafi in zijn paleis. Daarom spreekt hij dan zo. Maar hij leeft in een heel andere wereld. Wallahi, bepaalde ulema in Saudi-Arabië om geen namen te noemen. Wallahi, die weet helemaal niet waar de wereld, wat er gebeurt in de wereld. Zelfs een daai die was hier gekomen naar België, hij was in België aan het spreken en plotseling, uh, was, hij was aan het spreken in zijn lezing. En hij vergiste zich, hij dacht dat hij in Nederland was. Ah, Sheikh, uh, we zijn de grens al overgereden. we zijn in België, niet in Nederland. Oh, subhanallah, ja, oké. Okay. Alim die, die weet zelfs niet in welk land dat hij zit. Kom aan, wat voor een geleerde gele is dat? En van de voorwaarden om een fatwa te geven, om voor een alim om een fatwa te geven, is de ilm al-shar'i en de ilm al De kennis van de shari'a, en zonder twijfel hebben heel veel mensen die, en de ilm en de realiteit van de zaken. Een sheikh zit op een mashallah gouden zetel in een riyad, die zegt, la jihad in Irak, er is geen jihad in Irak. En die mensen zijn fout bezig en moeten kada, kada, kada. Ja, sheikh, ben je ooit naar Irak gegaan? ik ben nooit uit Saudi-Arabië geweest, mashallah. Alhamdulillah, ik ben nooit uit Saudi-Arabië geweest. Bij de tawchid, bij de sharia. Ik ga nooit naar buiten, ik blijf altijd hier. waarom spreek je dan? Waarom spreek je dan? Die ulama die fatouwen geven over Afghanistan. Die weet zelfs niet waar Afghanistan ligt op de wereldkaart. Nieuwe die niet denigreren voor alle duidelijkheid. Want heel veel mensen zeggen van ja, die khawaris, die takfiris. Zij hebben geen respect voor geleerden, zij volgen geen geleerden, zij beledigen geleerden, zij doen takfir op geleerden. Verre van. Wij zijn gewoon alhamdulillah realisten. En wij zijn geen schapen. En wij zijn geen paarden die gewoon zo met ooglappen stappen en eenrichtingsverkeer. En die niet nadenkt. Subhanallahu, moeten geen, geen Joden of Christenen zijn. Ik dacht subhanahu wa een <van> Zoals zo Allah zegt in Solothet Ze hebben hun rabbinen en priesters als afgoden genomen als Allah. Waarom? Johannes Paulus zegt dit. Vergeet Isa salam, vergeet de Injiri, vergeet de Bijbel. Johannes Paulus heeft gesproken. willen de dag van dag heb ik identiek hetzelfde. Bijvoorbeeld een heel pikante zaak waarover heel veel uh, discussie is, is bijvoorbeeld de jihad visabilillah. In heel de Koran is er maar één keer sprake van al siyam dat is de ayah in Solat al-Baqarah die spreekt over de verplichting van Siyam. In heel de Koran is er maar één keer sprake van lodo. Agiel. In heel de Koran, hoeveel keer is er sprake van een Hajj? Twee, drie keer misschien? Hoeveel keer? Maar in de Koran zijn er meer dan 90 ayat die expliciet spreken over jihad al-Daf'r. Of jihad al talab letterlijk over de confrontatie, jihad letterlijke woorden, duidelijke van Allah subhanahu wa ta'ala. En over alles kunnen mensen spreken, behalve over dat onderwerp. Wallahi sheikh. We zijn naar conferenties gegaan en we zijn alhamdulillah naar heel veel conferenties gegaan. En subhanallah, je mag vragen stellen over alles. Ja sheikh ik wil trouwen, ja sheikh ik wil scheiden. ja sheikh dit, ja sheikh dit. Zeg wat je wil over trouwen, scheiden, menstruatie, zakat, salat, en hem alles. Je mag zelfs zeggen: Ik heb zinnen gepleegd aan de Kaaba. Dan gaat die Sheikh misschien een beetje shockeren. Hij zal er nog een draai kunnen. Hij zal wel een vetwa geven over die zaak. Hij zal zich erover uitspreken. Eén vraag. Ja, Sheikh, democratie. Ja, Sheikh, jihad vis-à-vis Ja, Sheikh, situatie van onze broeders in Irak of Afghanistan. Onmiddellijke stop. Onmiddellijke halt. En wat is er mis? Daarom moeten wij weten. Wie zijn onze geleerden? En hoe is een geleerlof? Ulema hebben eigenschappen gegeven van de slechte ulema. Laten we nu beginnen. We gaan spreken over de slechte ulema. De kwaadaardige ulema. En al de andere, die, al de andere geleerden die er buiten vallen. Alhamdulillah. Uh, dat kunnen we dan uh, duidelijk weten. Want wanneer we spreken over ulema wisten jullie, subhanallah, de allergrootste alim, De allergrootste alim die He Iedereen heeft overtroffen in de kennis. Wie is Hij? Die heeft alle profeten ontmoet, alle boeken gelezen en gehoord. Scheikh. Waar kan ik Iblis. Wat moeten wij zeggen? Samahat al-Alam, Dr. sheikh, Sahib al-Fadhila, Iblis? Of wat moeten wij dan zeggen? Die, het schipsel Iblis, La'atullah alayhi, heeft de absolute, die heeft kennis, die heeft enorme kennis. Hij heeft zelf zoveel kennis, dat hij zonder schaamte Abu Hurair een heeft gegeven, De nasiha die heeft gegeven van, gaan er voor het slapen gaan, reciteren Ayatul Kursi. En Abu Huraira ging naar de profeet om te zeggen, van ja, er kwam een man die heeft mij een gegeven. En de profeet Zesum zei tegen hem, dat was Iblis. Sadaqaqa wa huwakadu. Hij heeft de waarheid gesproken terwijl hij het grootste leugenaar is. En hij had de Iblis. En hij had de Iblis die geeft een nasiha. طيب was and the agenschappen van slichtere geleerden of van kwatare geleerden Imam ibn Qayyim رحمه الله يفتي زيد dat een geleerde een in een persoon die mekenis met kenis heeft spreekt heeft spreekt eh in zijn fatwa en in zijn oordeel en zoals ibn zegt Meestal zijn zijn vertouwen en zijn oordelen gebaseerd, uh, of, of uh, meestal zijn zij richting de, de, de prinsen en de salateen en de leiders. Zij kennen de waarheid, maar uit liefde voor het wereldse en uit liefde voor de macht verdraaien zij de waarheid en wordt dit, en wordt dit uh, valsheid. En Ibn Al-Qaim, rahimahullah, heeft gezegd dat zij, zich meestal, dat zij zich meestal gooien in zaken van shuha. Shubha betekent de twijfelachtige zaken. Meestal komen zij met shubhaat. Ja, de, de profeet heeft een, een moeshik gebruikt als gids om een hijra te doen. De profeet heeft het de schild van een Jood. Je die kleine shubhaat gebruiken voor de zaken die mohkem zijn, de zaken die duidelijk zijn. Zoals